Een Nederlandse recordpoging: Macarena dansen. Als je van muziek houdt, dan luister je naar 3FM. Serious Radio. En dan zijn we dus hier beland in het kleine hof waar allerlei dingen voor radio worden ingesproken. Maar, wat doe jij precies? Ik spreek in voor uh, die tussenstukjes die tussen platen komen, weet je wel. Maar uh, grappig hè jongens, als je zo hoort, dan heeft hij helemaal niet zo'n diepe stem. Dus kun je nagaan wat ze allemaal kunnen doen met die moderne apparatuur van tegenwoordig. Uh, jongens, als jullie het niet erg vinden... Ja, laten we die manier even met rusten. gaan we even kijken bij de nieuwsredactie. Goed, nou en nu na enigszins wat verdraging NPS. Maar ja, wat ja, die blote billen van mij. Nou ja, goed. Nog één um. keer dan. Oh, oh, oh. Oh, oh. Heerlijk, heerlijk. Oh. Heerlijk. Eline Nfarmer was dit een uh, Smooth Criminal. Hmm. Het is zeven uh, minuten over 9. <krijg> ja, ik zit nog een beetje in de decembersfeer. He. Oh. Het, het, het, het komt ook gewoon. Ja, ik, ik ben ook uh, gewend om zeg maar, overdag uit te zenden. Dus als ik naar buiten kijk, is het voor mij gelijk al winter. Want het is donker, klaar. Zo makkelijk is het. Het is donker, ja, ook koud ochtends. Vind je het koud? Ik vind het echt koud. Echt waar, nu al? Ja, ik zit hier zo, ik zit zo we de Rijk hierheen. Ja. En dan is alles uh, stijf. Oh. <laughs> en... <coughs> Ja? Ja, nee. ja, het is gewoon heel vervelend sorry. Het is echt koud. Dus vind ik, ik kom mijn hest ook niet uit. Nee. Ken je dat? Ja, dat ken ik. Elke dag o, weer hè. Nou, als het stijf is, blijf ik ook liggen. Ah, ja, ja, ja, goed. Zo wou een staatje Ja. Yes. Zo en we het dieren. Het is tijd voor een, uh, het volgende item in dit programma te weten: de reality check. Ze zijn beroemd en geliefd. Maar staan ze ook nog met beide benen op de grond? Ja. Hoe Ongeval. Zijn dus sterren gebleven. Extra weekend legt het genadeloos bloot. Ja. Dit is de reality check van Annelieke Bouwers! Ja! Yeah. Annelieke? Ik zal even kort vertellen wat het inhoudt. Uh, ja. De reality check houdt in dat wij. Uh, we hebben iemand van onze redactie bestaan uit 200 keihard werkende mensen. <lacht> <lacht> die man die daar zit, dus. Um, uh, die heeft even de prijzen uh, van een aantal boodschappen, gewoon willekeurige boodschappen, heeft hij even opgeschreven. Ja. En um, omdat we. Jij bent natuurlijk een grote ster. Onwijs. He, iedereen kent jou. Mensen hoorden mensen gillen als jij voorbij loopt. Ja. Uh, of jij zelf nog je boodschappen doet, nog. of dat je inmiddels een butler hebt die dat voor jou doet. En dus we hebben een, een reality check voor je. Dat betekent dus we hebben vijf producten uit de supermarkt gehaald. Ja. En uh, jij moet dan raden wat het kost... Oké. Okay. En uh, we hebben een marge van ongeveer uh, door min 10%. Uh, 10%. Goed. Is het ja, 10% juist. Procent yes. vind ik goed. Ik dus, uh, ah, vind het best streng hoor. <laughs> ja. Nee, nah. ja. nee dat, is, dat gaat helemaal goed komen. Het okay. gaat nu, uh, elke BN'er die zelf zijn boodschappen niet haalt. Dus we gaan kijken of jij inderdaad uh, dat zelf doet. Ik ben heel benieuwd. Oké, okay. uh, okay, dat heeft niks te maken met bonus en zo, die tellen we niet mee. bonuskorting. Oh, uh, dus het eerste product. Eddie, Frika Dellen. 250. Nee, je moet er wel even bij zeggen dat het er vijf zijn. Vijf frikandellen. Ja, vijf frikadellen en zo'n pakje van de hm mm van... En dan mag mm. ik het... Ja, die, je kent hem, hè? Mm -hmm. Vijf zitten erin. Mm. Nou, ik denk uh, 1,50 euro. 1,50 euro? Nou, qua, ja. qua marge is het net niet, maar ik, niet. Ja, ja. Ja, ik vind het wel goed eigenlijk. Ja? ja echt? Ja, ik oh, vind gelukkig. Het en ja. ik eet niet eens frikadellen. Goed! Nou, ik vind, eh, omdat het een lekker wijf is, zeker weer. Is. Ja. Ah. Ik vind het echt schandalig, ja, hoor. Ja, er staat toch ook reality chick... Chick. Ja. Oh, dat, is, dat is een tikfout. Ja, oké. Okay. Oh, nog een tikfout. Dan fout. moet ik nou strenger zijn. Shit. Nou, nou, deze heb je. Oké, okay. het was 1,05 euro. Maar als je ze omdraait je zei 1,50, dan. Hè? Ja, we hebben het gewoon slecht verstaan. Nou, product nummer 2. het gaat hier om een uh, pot van 360 gram appelmoes. Hak er niet in. Ja, goed. <lacht> Subtiel. 1,30 euro. Ik weet niet waar jij appelmoes haalt. Nee, dat is echt. Uh... Je betaalt Ah, en, en, te veel. Ik zou naar een andere e, keten gaan. 51 cent. Oh, oké, okay, ja. Dus je had net één punt en nu sta je weer op nul. Oh, nee. Ja. Ja. Dat is wel een beetje balen. Ja. Help me dan ook een beetje, nee, Ja, nee. Nou. ja een dat doen, nee. dat is altijd een truc dat je niet afgaat. Ik kan gebaren doen, zo? Dat is altijd een truc dat je afgaat. Zeg gewoon, ik eet nooit appelmoes. Precies. Ja. Dat koop ik nooit. Die dat tijd is geweest. Ja. Goed. Gewoon een product. Duidelijk. Gevulde koeken. 400 gram van een uh, <coughs> huismerk. Gevulde koeken. 400 gram. 85 van? cent. Uh, ja, voor drie gevulde koeken vind ik dat. Ja. Helemaal. Goed, goed. goed. Oké, okay. je hebt weer 1 punt. Ja. Het zweet, breekt wel uit hoor. Gelukkig. Het is Stom. toch moeilijk, hè? Ja, ja maar het, het doet goed. Oké, okay. nou, volgende producten, daar ja. gaan we dan. Het gaat hier om thee. Te weten, Engelse melange. 20 zakjes. 20 zakjes Engelse melange. Het is thee. 1,10 euro. Oh, nee, dat gaat niet goed, hè? Ik vind dat je nog zes seconden hebt om te veranderen. Uh, uh, 90 cent. Ja! Goed! Het was uh, officieel... Uh... 72 cent was het officieel. Ik vind dat we wel flexibel zijn, hoor. Ja, dat vind het... ik eigenlijk ook wel. Maar um, nou. ja, we hebben nog één vraag om dan heel streng te zijn. Ja, ze heeft nu twee punten. Dus als de volgende fout is, staat ze op één punt. Dus staat ze gelijk met, uh, met Belladeer en Boom Chicago. Zo, doe maar. Je hebt ook één punt, namelijk. Die doen absoluut hun boodschappen zelf. Hoeveel punten hebben jullie eigenlijk dan? Uh, wij uh, Wij komen daar niet aan mee, ja, hè? Nee, maar ik, ik kom er ook gewoon vooruit... dat een butler. van mij de boodschappen doet. Ja, ik ook. Dat is veel makkelijker. Oh. Ik ben ik niet had... gewoon gebleven. We hebben ons personeel daarvoor. Ja. Nou goed. Ja, het laatste product: Engelse drop. 400 gram, zo'n zak, zo'n flinke zak is dat. En ook weer van het <coughs> huismerk. Ja, ik eet geen drop. Oh! Nee. Nee. Ja, maar er is toch wel iemand die je ergens dropt? <laughs> In jouw <laughs> woning. Uh, Oké, okay, ik ga het uh, doen, ja? Ja. Voor jullie. Uh, even spannend houden. Even stil, ja? Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. 1 ja, vind ja, ik goed, ja. 1,30 euro. Dat vind ik goed. Dat is 21, zeg maar. Maar dat vind ik echt uh, knap. Dus dat betekent... Dan hebben we een nieuwe leidster. Even de jury erbij. Want ja. uh, die, die telt altijd even de hele boel uh, bij elkaar op. Het nou, is nou, toch had... altijd even een rekenfoutje. Even bij elkaar even de kast ja. erbij. Uh, vier uh, producten had ze goed. De uh, appelmoes had ze fout. Dan kom je op, vier, op uh, drie punten uit in totaal. En daarmee staat ze op de eerste plaats samen met de Crazy Piano's. Ja. Oh, yes. wow. Een gebilde eerste plaats. Doe maar zeg. hè? Yeah. Met een beetje hulp van ons, want uh, ja, sorry. Ah, maar, nee, nee, nee. We hebben het even niet meer over, toch? Nee, hè? Nee, nee dat vergeten we gewoon. Nee. Dat vind ik ook. De luisteraars weten niet dat zij ons hier straks uren voor gaat belonen. <laughs> nee. Dat was wow. een beetje goed uit de Ja, dat is Nee. Uh, maar goed gedaan. Dus, ja. ja goed gedaan. Nou. En uh, zometeen ga je het uh, volgende liedje voor ons zingen. Ja. En maar tot die tijd. Ja, Ze zit echt bij te kijken alsof ze geen zin meer heeft en niet zien Omdat jij iets over na uren belonen had gezegd. Maar dat je, het kan ook anders, hoor. Je kunt ook onze boodschappen gewoon een keer halen. Ja, oh, gelukkig, ik dacht al. Ja, dat is een goede deal, ja. toch? We zoeken nog iemand. Ja, dus dat gaat het goed komen. Maar nee, je bent goed. Je staat in de analen, nu officieel. Dus. Ja, dat is belangrijk okay. voor dit programma. de eerste plek. Heel goed. Zo, dit is een lijf liedje. En we gaan eens kijken hoe Giel het uithoudt. Maar die macarena-dansers daar. Oh, mijn god, ik heb eigenlijk medelijden met hem. So I'm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 better things Het is een hartstikke mooie plaat, maar hij zou bij de TMF voor staan. En die man die meldt zich gewoon ziek. Is gewoon ziek? Ja. Wat zou die hebben? Wat, wat, wat kan er nou zijn? Nou, je moet je... wel heel ziek zijn, vind ik, wil je als artiest ziek melden. Ja. Dat, dat lijkt me een paar pillen in je mik en je kunt gaan, toch? Het draaien was afgelopen zaterdag, moest ik ergens iets doen, plaatjes ja. draaien. En daar stond Frans Bauer. Oh. En, en ik gaf hem een hand. Een dag later was hij ziek. Dat heb jij dus weer op je geweten. Ik ben er dus bang voor, hij heeft alles afgezegd. Oh, ondertussen is de beste. Ja, ik wil jullie heel. Anouk? Ik hoor dat Anouk hem begonnen heeft. Ja. Nou ja, goed, de categorie Anouk, Do, Ilse Lange en Elise. Ja. Ik, ik zeg ook Anouk in dat geval. Verrassend dat Anouk hem gewonnen heeft. Zullen we even een speech luisteren? Ja. Het is in ieder geval wel. Dan wil ik even kwijt de laatste TMF-woord die ik in ontvangst wil nemen. Dat is de kat ermee. Oh. Niet omdat ik niet vereerd ben om hem te krijgen. Maar simpelweg eens een keertje de ruimte te geven aan wat andere artiesten. Want het wordt toch een beetje saai om elk jaar dezelfde artiest van die trap af te zien komen lijkt mij. Wow. Althans vind ik wel. En geloof me dat er heel wat goede zangeressen, niet alleen zangeressen, ook zangers ja, in Nederland zijn die een keer zo'n beeldje verdienen. Maar goed, bij deze heel erg bedankt... Uh, voor deze fantastische laatste TMF Award. Dank je Het is een zonderlinge vrouw hè, dat ze dit soort dingen ook gewoon weer doet. Ze heeft al een keer eerder een award afgestaan... gewoon aan uh, Andrea Hazes dus was ze toen, geloof ik. Ja, hè? Dus uh, ja, het, het is echt een apart uh, tandje. Ja, ik mag er ja, wel. Hey, zo, zullen we Elise gewoon eens even bellen? Kijk, uh, wie weet heeft ze de telefoon aanstaan? Want die denkt natuurlijk ook gewoon waarschijnlijk van... ja, ik had kunnen winnen. Of was ze er enorm van bewust dat ze absoluut geen kans maakt? Dat ik weet het niet. Zou ze? Telefoon... Kijk, uh, ja, ik ben heel benieuwd of ze opneemt. Die staat toch door de, tussen het publiek daar, lijkt mij nu? Ja, ik zou hem gewoon uitzetten, maar hij gaat ja. er over op dit moment. Spannend. Elise? Nee, die staat tussen het geweld, hoor, daar. Of we kunnen straks weer een voicemail inblaten. U bent verbonden ah. met de mailbox van... Mailbox. Nee, nee! Ja, nee. Nee, nee, geen nummers! Nee, dat, nee, dat, niet dat, doen! Jammer nee, maar dat ze uh, ook geen voorspel heeft. Nee, maar dat, misschien gaat hij nog over. uw kon... bericht. Ja, op. zie dat? Ah. Nu mag hij. Ja, dag Elise. Elise. Werd, ja, enorm jammer dat je eigenlijk niet gewonnen hebt als beste vrouwelijke artiest. Want wij vinden je de beste. Dat ja. zijn Gerard Ekdom en Eddie Zoey. Wij vinden jou wel heel erg leuk. Ja, en misschien zijn we wat bevooroordeeld. Maar wij vinden je absoluut de allerbeste. Die award had eigenlijk voor jou moeten zijn. Ja, en dan Noe kwam hem toch afstaan. Dus waarom niet aan jou? En zelfs Gerard Joning vindt het heel vervelend. Die zei namelijk: Wat een blindlegger! Toen die hoorde dat jij hem niet had gewonnen. Dus, dus we leven met je mee. En Gerard heeft er verstand van. Daar Hoi. Daar, Klik. Vind je ja. dat, dat we dit niet heel goed hebben uh, Ja, ik hebben denk gedaan? dat ze daar ook heel blij mee is. Ja, hè? Ja. Nou, we zitten overal bovenop. Bovenop het nieuws. Lekker, hè, dat nieuws. Dat zit altijd zo lekker. Ja. <laughs> Zalig. Daarover gesproken, er komt net een heel raar bericht binnen. Oh, wat nu? Het blijkt namelijk door onderzoek, door een of de Amerikaans medisch tijdschrift, dat uh, uh, meer hetero's dan homo's doen aan homoseks. Nee, dat kan niet kloppen. Dat weet dus, jij dat? Nou, dat is vast door een homo getikt die gewoon... Dat, dat kan toch niet meer hetero's doen aan homoseks dan homo's? Ja, dat staat hier. Dan doen dus meer homo's aan heteroseks dan hetero's. Die klopt ook, dus wiskunde. Um, ja. ik, ben, ik had je in het begin, ik, ik vloei je ergens nee, in. Dat Leiden. is dan wel zo. Als, als hetero's meer aan homoseks doen dan homo's... dan doen dus homo's meer aan heteroseks dan hetero's. Ja, Ja, ja. Ik, ik, ik moet toch echt een jaar na de sms even of die stelling klopt. Ik ja, ben heel benieuwd. Als homo's een... meer doen aan heterosex dan hetero's, doen hetero's dan meer aan homoseks dan homo's. Nee, dat was hem. dat omgekeerd oh <lacht> <shit>. wat <lacht> maakt het ook uit. Ja. Oh ja, joh. het maakt het ook niet Het is vrijdag al, bijna weekend. Iedereen ja. heeft zijn hersens er nog bij. Maakt, maakt niet uit. Wij alleen niet meer. Goed, maar dat is weer zo'n onderzoek. En uh, ik lees af en toe zo uh, zo weet je wel eens zo'n mannenblad. Dan uh, moet je even kijken hoe je s'avonds moet liggen. Jij leest een mannenblad? Ja, moet je wel eens ja. doen. Af en toe. Weet ja. je wat ik ook wel eens doe? Doe je dat ja. ook wel eens? Gewoon vrouw op laten lezen. Ja, maar dan kijk ik op de voorkant hoe ik moet liggen. Dat ja, vind okay. ik dan wel weer belangrijk. Ja, ik las het was heel raar. Namelijk, nou, ik las laatste keer een de Viva van mijn vrouw. Ja. Gewoon even, weet je, oh, ja, even ja. kijken hoe hij ja. moet liggen s'avonds. Ja. En toen zag ik een interview met jou. Ja, dat klopt. Ja. Is dat hoe ja. kun je dat even uitleggen? Nou, ik, wat ik zo apart vind überhaupt, is dat zo'n blad mij wil spreken. Want ik kan me niet voorstellen dat ik überhaupt iets vrouwelijkste melden heb. Maar wat dan wel zo is, dan lees je terug en dan denk je, oh ja. Oh, het, dat? Niet, niet dat ik het niet gezegd heb, maar uh, ze pikken dan alle dingetjes eruit die dan enigszins volgens mij vrouwelijk klinken. Ja, ze lezen tussen Verder de roep je Bier, seks, ha, ha, e, ha, tissues. En tissues staat erin. Ja, dus dat ja. bier en seks, we vergeten alleen ja. het woord tissues. Ja, ja, echt, dat zou werkt. Zo, ik, volgens zo mij met zijn oké. Okay. Maar wel leuk toch? Wat vond je vrouw ervan, van het interview? Uh, ik vond het een heel leuk interview. Ah. En we, we, we, we, we, elke avond lezen we hem even voor hem. Ah, leuk. Even gewoon een klein soort van. En bij de derde alinea val je in slaap. Ja, precies. Ondertussen gaan we gaan we even over naar, want we zitten er middenin, nou ja niet wij, maar zij, daar op de, in Tivoli in Utrecht, ah, de, ah, de, de nacht ja, van de uitstanderkracht, daar, daar, daar zit Giel Beelen! Hallo! Zo! En of het hier even gezellig is Gerard Wauw! dat is echt niet normaal, uh, heel Tivoli staat hier dampend en stampend op zijn kop, en uh, we moeten het maar gaan doen geloof ik hè? Het wereldrecord hè? Het wereldrecord... Nee, nee, nee, niet overdrijven, het nationaal record oh, Macarena-dans okay. is het. Vind ik ook goed. En daarvoor heb ik een speciale gast uitgenodigd. Dames en heren, mag ik u presenteren... Atje! Natuurlijk. Ah, ja. Atje zwaait, en zo wordt het ook. Goedenavond allemaal! <laughs> ja. Hebben jullie ook geoefend? Ja. Heel goed ze hebben allemaal wel goed, maar ja. misschien dat we toch eventjes uh, nog moeten uitleggen als moeten de, hoe nee. de macarena ook weer gaat. Nee, de macarena is heel makkelijk hoe dat die gaat, want dit is namelijk het. Als, dit, je moet namelijk eerst je hand zo, ja, en dan moet je je andere hand ja, dat, ja. Zo, zeg maar. Ja. Toen je microfoon weg. En dan moet je. En dan moet je ze zo. Uh, oh, dit wordt niks. Dan moet je zo uh, achter. Je wat, we starten eventjes uh, We starten een, uh, een bandje. Dan zie je het ook op het scherm. Rechterarm naar voren, de linkerarm naar voren. Nou, dat met die palmen, ik weet het niet. Dat is mij allemaal te lastig. Nee, dan moet op... je achter je oren krabben. Achten. Dat is om je. Een, een uh, makkelijk dingetje om te onthouden. Achter je oren krabbelen, oké. Okay? Dan linkerbil, dan rechterbil. Of gewoon als je één reet hebt, gewoon in ieder geval links en rechts. En dan schudden met die billen naar beneden. Het eentje, zeg maar, uh, Atje. Het e nee, ja, nou ja, ongeveer zo, ja. Zijn we er klaar voor? Ja, ik ben er klaar okay. voor. Allemaal meedoen, hè? anders halen we dat verkeerd Mag ik deze nep, mag ik deze microfoon wegleggen? Als jij dat wil... Dan heb ik een excuus om niet mee te hoeven doen met die fucking dans. Ja, ja, je moet. We zijn wel begonnen, ja? 1, 2, en... Eh. Oh, ja, we zijn wel begonnen. Oh, Gerard, het is goed dat je dit niet zal zien. Ik zeg maar gewoon dat het allemaal synchroon staat, maar het lijkt helemaal nergens op. Goed zo. Waar gaan we. In de 90's doorde ik de Macarena. Ik zag hem op tv en ik deed hem al meteen na. Maar het ging niet, lukte mij niet. Ik had die dans totaal niet in de benen. Ik 1, 2, 3, onder de knie. Gelukkig was die raasje snel verdwenen. Recht de arm naar voren en je handen naar beneden. En uit je nek, Na je billen toe De laatste keer was toch een jaar of tien geleden. Hey, Macarena. Weer die armen en weer die handen naar beneden En opnieuw weer naar die billen toegegleden Aan deze dans is echt nog niemand overleden Hé, hey, maar Karina Vind je echt niet dat ik nou voor lul sta? Dit wordt zeker nergens uitgezonden Dat mag niet, kan echt niet Zitten er nu mensen te... Ah! Hé, hey, hallo, uh, oh, het was dit op? Ik zie je niet uit en jullie ook allemaal. Het is echt zo, We uh, gaan allemaal mee blijven doen, hè? Anders halen we het record niet op. Je handen voor, naar beneden, naar je nek, naar je billen toe gegleden. Ik heb die Gerard en uh, Eddy, jullie ook meedoen, doen, doen, hè? Ja, ja, ja, het we mee. doen die ander! Hey, oké. Okay. Weer die arm naar voren, weer die handen naar beneden. En opnieuw weer naar die billen toe gegleden. Mag ik dan nu weg? Zijn jullie allemaal tevreden? Hey, maak op dit moment zijn Stevie en Atje heel seksueel aan het dansen. Het heeft weinig met de Macarena te maken, maar het ziet er lekker uit, hoor. En in de zaal, Giel, gaat het in de zaal. Ja, de hele zaal doet mee. Het is ongelooflijk. Synchroon ook, hè. Iedereen. Het is echt knap hoe gewoon 8000 mannen precies hetzelfde ritme uitvoeren. Ongelooflijk. 8000 dat valt toch een wereldrecord niet net. Ja, ja, toch wel ja. Ja, ja dat gaat ja, ja. er wel ja, voor. Na je willen opleden. Ik heb die das mijn hele lange leven langer mede. Hey, je blijft alleen maar met je billen schudden. Dat vind je leuk? Wie die armen voor de wie, die handen naar beneden. En opnieuw weer naar Die willen opleden. Hé hey, Jongens mag ik het weg? Zijn jullie nu nog niet tevreden? Hey, maar Karina. Is er een ander dansje dan die klote makker? Ja, Dirty Test, bijna nou, jongens. En vervolg. Tja, tja, tja, maar niet nu. Ik heb geen gevoel meer in mijn been. Ik ben heel druk aan mijn voren. En je handen naar beneden. En je uit, het en nek naar je binnen toe gegleden. In alle dorpen en de grote steden. Hé, hey, makarena. Weer die armen naar weer die handen naar beneden. En opnieuw weer naar die binnen toe gegleden. Zwaai met die heupen alles smal, alle, alle brede. Hé, hey, makarena. De rechterlang naar voren en je handen naar beneden. De rechts als eerst en de linker dan als tweede. Op schaatsen was je zeker uitgegleden. Hey, Makena! Weer die handen naar voren, weer die handen naar beneden. En opnieuw weer naar die billen toegegleden. Zullen we ons nu allemaal uitkleden? Hey, Makena! APPLAUS voor jezelf! Ja! ja! We hebben het gehaald! Pa. Het is gelukt! Ja! Ongelooflijk zeg! Het nationaal record Macarena dansen staat op al die fijne 3FM-luisteraars die hier aanwezig zijn. Uh, Adje, hou nou eens op! Het is afgelopen, klaar, de muziek is top, dit was het. Oh, oké. Okay. Ja. Eh, uh, als ik jou was zou ik weer wat anders gaan doen, want het loopt hier helemaal uit de hand. Uh, ja. Ik ga namelijk stoelen dansen en dat nee. wil je niet meemaken. Weer een record. Uh, uh, ja, ook het wereldrecord. Ja, stoelen, stoelen dansen, dat ja, is ongelooflijk. Uh, maar uh, als je zit te luisteren, en dat geldt ook voor jullie, maar jullie komen. Tenminste, vinden we dat Eddie en Gerard straks hier moeten komen even. Oh fuck, mijn god. Nee, ik hoor leuk. dat het jullie wel moeten komen. Uh, kom vooral naar Tivoli in Utrecht. Uh, daar gaat het door tot in de kleine uurtjes. Ik zeg uh, veel plezier met jullie uitzending. Ga ik weer even door uh, met de nacht van uitzendkracht. Ik ga van mond als Eddie zo, weet je het vast. Uh. <laughs> Ondertussen is het zo. wel helmers daar bezig. Ja, <laughs> nou, als ze er toch staan. Ik zie hier uh, twee stoelen. Het is tijd voor een VIP oh, God, uh, dan gaan we dus, stoelen dan. Uh, we gaan nou, we gaan is nou echt wat over uh, de, jongen, de uh, nog jongen. Wel nog een Jongen, jongen, jongen. Ik vond ja. het wel mooi. Volgens mij is het gelukt dus gewoon, hè? Ja, maar ik weet nog steeds niet wat het getal er was. Want 8000 man, dat was uit die grote duim. Maar hoeveel zou het geweest zijn? Nou, ah, 800. Oh, Zoiets. Ongeveer. Een Nederlands record was er gewoon niet. Voor mij ja. heb je het met 10 ook gehaald. Maakt niet uit. Het is tijd voor iets heel anders, Eddie. We hebben namelijk iets vergeten. Dat we, ah. we hebben het zo druk, namelijk. Ja, dat klopt. Gasten Op in, gasten uit. Tesla aan de lopen. Ach, man. We hebben namelijk Operation DJ Sandstorm. En die heeft een mix gemaakt van. De volgende platen. Nelly Fortale voor Rescue's Girl. Good Charlotte, I Just Wanna Live. Britney Spears, My Prerogative. Usher met Kada. Pussycat Dolls en Don't Ya. Lenny Kravis met Breathe en Tail West. En Same Man. En dat allemaal dwars door elkaar in een DJ Sandstorm Weekend Mix. Kom maar op met die Sandstorm. How you doing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 Man. Nee, nee, dat gaat echt niet lukken. Ik heb een uh, uitzending vanmiddag. 3FM. Maakt werk. Weekend! Van je weekend. Het Huis van de Heer. Van de, de Heer. Hier op 3. Met zin diergaarden. Sowieso. Eddie Zoe. De mega op vijf. Nee. Kort en klein. Kort oh en nee, klein. Details. 3FM.nl Hey, this is Justin Timberlake, and you're listening to Gerard Ektum. En Eddie Zoe. On 3FM Serious Radio. Extra Weekend! Een beetje stil ineens. Wacht even zo. Oh, ja, precies. Bring sexy, back. bring sexy back. Justin. The boys don't know how to act. Yeah. I think it's special, it's behind your back. Go heavy, go with it. It's just sexy, up. Go heavy, go with it. It's just sexy, y'all. Go heavy, go with it. It's just sexy, up. Go heavy, go with it. It's just sexy, up. Go heavy, go with it. It's just sexy, y'all. Go heavy, go with it. It's just sexy, up. I attack, Yeah If that's you girl better watch your back Yeah Cause you'll burn it up for me and that's a fact Yeah Take it to the core Come here girl Go here be gone with it Come to the back Go ahead be gone with it Be Go ahead be gone with it Drinks on me Go heavy, go with it. Get your sexy out. Go heavy, with it. Get your sexy out. Go heavy, go with it. your sexy out. Go heavy, with it. Uh. sexy out. Get your sexy out. Go Uh, ondertussen, Eddie zo weer in de bocht hier. De uh, gitaar de hele grond trilt ook okay. gewoon. Heerlijk, Eddie. Ik vind het fijn dat je de gitaar hebt meegenomen. Dit was namelijk Justin Timberlake. Zijn nieuwe single is ook fantastisch. En My Love. Oh, die gaan we nog vaak draaien. En daarvoor uh, de DJ Sandstorm Mix. Met Nelly Fertano, Good Charlotte, Britney Spears, Usher... Boosie Cat Dolls, Lenny Kravitz en Till West. En niet per definitie in die volgorde, Of toch wel? Ja, toch wel. Inderdaad, Ik kreeg net een fax van mijn eindregisseur dat het zo is. Hey, Zoie, het is tijd voor uh, iets bijzonders. Ja. Want uh, ten eerste, het drumstel staat. Ah, oh, prachtig hoor, Rijn. Het drumstel staat vind ik goed, hè? Ja, ik vind het prima. En uh, Edwin, ik vind dat je het fantastisch gedaan hebt. Ja, dank je. je hoe, weet je zelf hoe lang je erover gedaan hebt? Ja, iets, iets langer, want ik moest hem nog stemmen. Ja, maar hij heeft, van, hem, dus. ik denk hij, hij heeft ons rond Ja, binnen een half uur opgezet ja, en een half gestemd. Dus ja. dat vind ik toch knap gedaan, man. Kwestie van vaak doen, hè? Ja. Oefenen. Wauw. Maar ik ben je heel erg dankbaar, want nu uh, dat scheelt ons echt, uh, nou, drie dagen werk. <laughs> ik, ik heb geen flauw idee hoe dat in elkaar moet. dus is uh... dus wel goed hoe je binnenkwam, ja. hè? Hallo, ja, dus een drumstel besteld en die staat hier in 18 dozen. Oh, kut, hoe zet ik dat op? Ik zal de factuur nog wel sturen. Ja, maar. dat, dat vind ik een uh, goed idee. Ja, neem een drankje en uh, uh, doe uh, vooral uh, waar je zin in hebt. Want je bent onze gast nog tot zeker 10 uur. En dat is nog 16 ah, okay minuten. Je dan. Ja, en je kunt <laughs> nou lekker gewoon uh, kickback relaxen. Want dan gaat een hele mooie dame optreden voor je. Ah. Ja, sterker nog. Uh, ik denk dat uh, onze dame, Annelieke Bouwers in dit geval. Onze dame. Hey. Ja. Er helemaal klaar voor is. Nou, ga je gang. Jullie, mo ja, jullie, gaan? Gaan? jullie mogen weer mooi doen. We gaan even de gangsters uithangen, want ze gaan een uh, prachtige uh, chanson te berden brengen. Toch, uh, Eddie? Het is een, uh, een rustige ballade. Ja. Een ballade de chansonreur. En aangezien we toch al een beetje in kerstfeer zijn, en stemming en zo, dan kan dit er ook bij. Het is toch uit uh, een musical die altijd met de kerst op televisie komt? Welke is dat dan? Geen flauw idee. Oké. Okay. Ik uh, hou niet van. Uit een musical die altijd met de kerst op televisie komt, <laughs> ja. is dit live in de 3FM studio. En we zijn er trots op. Annelieke Bouwers Live. The sky, oh wow. Ik bedoel, ik mocht niet uh, invallen van uh, Nee, va dat was gewoon een stuk gewoon hoog uh, halen en dan... het Eddie, sta je nog bij je gitaar, of niet? <lacht> ja, ja, ja, ik, ik sta ja, absoluut de gitaar, bij mijn gitaar. Ik, bij mijn drums. ik stel voor dat we nog één liedje doen. Een klein kort iets, een intermezzo. En dan kijken of we dat kunnen verkrachten, bedoel je, toch? Ja, gewoon even oh, hier, gewoon live. ja Anneliek jij kunt toch niet meer een stuk bij de luisteren hè? Je was waanzinnig, dus we gaan ja, kijken wat we, nu, wat we nu kunnen doen... om zeg maar van die tien toch weer terug te gaan naar richting vijf. Precies. Ik ben er klaar voor. Ja, even, uh, gaan we doen dan? Ja, gaan we het doe je, gewoon doen. Je? Ja, doen we wat. Halleluja. Okay. Oké. Okay, de... wat, wat? Wat? In D. Halleluja. Iets okay. in D. In D, in D. In D, nou doen we wat. Oké. Okay. Ja. Eerst even. Hey. Ja. Oké. 1, 2, 3. Let me tell you, bye. I forget my favorite. Hij gaat ze vanzelf voor horen dat ik dus niet een gitaar speel. Gerard, je drumt lekker wel, door. Ik hoor helemaal niks meer. Ja, ik wou zeggen, Gerard, jij drumt lekker door. Maar volgens mij verkrachten we nou echt een liedje... en we gaan uh, steeds meer uh, 3FM-luisteraars verliezen. Ik zie namelijk een teller hier oh. en ze vallen gewoon af. Oh, ik zeg dat we moeten taken, maar het, het was wel heel gezellig. Uh, Analieke, jij bent uh, de bom. Kan niet anders zeggen. Wacht. Applaus voor Analieke! Oh. Het nee, ging helemaal nergens over nee, natuurlijk. Echt, He, wat, jammer nou. He, het was zo mooi in te messen, Maar ik vond haar zo mooi zingen ook. Was wel even... Het was prachtig. En het, weet je, wat dat betreft kunnen wij uh, amateurmuzikanten toch alleen maar uh, dromen van het spelen met de echte muzikanten. En ja. hebben we dan toch weer voor elkaar gekregen. Hebben we toch weer geflikt. Ik vond het echt ambazien. heel erg mooi. Uh, ze heeft echt heel goed gezongen. Annelieke, ja. uh, nog, nogmaals dat applaus. Super. Ik vind dat je... Jij kan, je kan acteren. Je bent het gezicht van BNN geweest. Je, je, kan, je kan zingen. Je, kan, je, hebt, je bent ook nog mooi. Je, je hebt alles... Ja. Nou, dankjewel hoor. Complimenten, complimenten. En Eddie zo neemt zometeen je adresgegevens even op... voor het opnemen van een eventuele... Album. album. Het uh, is dus <laughs> alleen wel zo, ik moet dan zeggen... mocht dat album er ooit komen... het niet om je enorm uit te stellen... maar uh, ik denk toch dat we op zoek gaan naar een andere drummer Oh. Ja. Jammer. MUZIEK naar Gabriel te luisteren van Wien... maar uh, we kwamen er net wel eventjes achter... dat de uh, lieftallige Annelieke, die hier aanwezig is... Uh, grote sterret onderweg de morgen... en fantastische zangeres. en nou. uh, Ja, die is nog single. Wat? Ja, ja. Dat je niet ja. denkt, van die is al lang getrouwd... of heeft een gozer thuis, zo'n knappe handsome boy... met ontbloot bovenlijf en een sixpack... dat je denkt, daar kan ik toch niet tegen <laughs> Nee, nee zij is single? gewoon nog single. Dus uh, mocht je een date willen, meld je aan. Drie SMS even naar drie, Het de... zijn, ik, nee. Ja, maar waar val je op, uh, Annelieke? Mm, ik val niet specif specifiek op iets. Iemand. iemand je valt op, op... karakter en een totaalplaats? het Innerlijk, hè, daar gaat het om. Ja. Hoe... Innerlijke schoonheid. En, en, check, je, en om... check je dat? Uh, praten. wil praten. We praten. <laughs> ja, heel veel lullen. Nou, dat betekent dan, in vrouwentermen, dat je eigenlijk als man moet luisteren. Hè? Oh ja. ja Want ja, ook, mannen ook... hebben meestal de neiging dat als een vrouw iets zegt, dat je zegt, ja, maar in mijn geval, dat moet je dus niet doen. Nee. Gewoon ja. je mond houden. Luister. Luister. Ja. Ja. Dat vrouwen is het truc, hè? Het is moeilijk voor dj's. Denk ik. Nou ja, weet je wat. DJ's zijn namelijk in het echte leven heel erg stil. Ah. Ze bewaren alles voor in de uitzending. Dus ik denk dat jij een DJ zou. Dat is een conclusie. Ik ben er ook achter gekomen dat ik nog geen echte DJ ben. Want ik ben niet zo stil in het dagelijks leven. Oh, sorry. Ja. Nee, maar DJ's doen niet goed. Tuurlijk. Ja, hè? ik vind deze wel heel erg leuk, deze twee hoor. Nou. Die hier voor me staan. Ja. Oh, ja. <laughs> nou, wat nog een hele leuke vrijdagavond. Mij. Ja, het ja. programma is nu afgelopen. Ja. We gaan in elk geval niet naar Giel, nee. naar de Macarena-avond in Tivoli. Daar gaan we niet naartoe. We gaan even wat drinken met ja. de Goed idee. Leuk idee. Gezellig. gezellig. Want tot zover deze extra weekend. En Eddie, ik vond het echt hartstikke leuk dat je er was gezellig, man. Het was gezellig echt leuk. Ik, en, en, je moet al die gitaarversterkers nu weer meenemen. Ja, en... dat wordt heel veel inpakken. Jammer, dat was maar goed dat ik vond het dat waard. Weet je, als ik ergens gitaar kan spelen, vind ik het al leuk. Ik vond het ook erg leuk. Volgende week is Veenstra, Veenstra weer terug Kijk. van de vakantie. Annelieke, dank je wel voor je komst. Graag gedaan. Het was uh, fantastisch. Ik vond het hartstikke leuk. Hartstikke Heel goed. gezellig. Leuk like dat je er was. Come back anytime. En uh, nou, deze is dan voor jou. Take me back to your house. Ja. Your place or mine. <laughs> toch? Dat is tekst <laughs> dat Ja, dat precies. Eerst <laughs>